Scared of keeping somebody close You'll never stop this day I will never let you go Keep away from me If you can't withstand my love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 ja, daar is het uh, jong Zandvoort uit ontstaan en dat is voor mij gewoon een hele nieuwe uitdaging. En leuk om met die jonge gasten uh, echt als een team, uh, dat dit, uh, ja, hebben we gewoon samen gedaan. En daar ben ik nog steeds onwijs trots uh, op. Dat het, uh... hoe, hoe, hoe is dat nou ontstaan? Hè? Want uh, jullie kennen elkaar al, al, al langer, hè? Kim en, en, en nog een paar, uh, Marloes en zo noem ze maar op. Ga je dan met elkaar een keer praten van, joh, uh, er gebeurt van alles niet in Zandvoort of er gebeurt van alles wel in Zandvoort, zullen we een partij oprichten?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 Uh, uh, aantallen <kijnt> voor hoeveel je zou kunnen toewijzen. Dus je kan niet als gemeente onbeperkt maar zeggen van nou... Dat Wij willen alles. Nee, dat, uh, ja, ja, dat dat, is, daar uh, zitten ook rekening mee. Maar er is wel gesprek mogelijk. Ja, okay. maar ja, dat is ook wat je met, met, <kijnt> met, uh, met, met prewonen kan, uh, kan afspreken. Nou, ik wil, daar wil ik nog even naartoe, want een, een van jullie punten was ook uh, uh, het verlagen van het maximum uh, En daar hebben we het keer over gehad. En, en daar beweegt zich al wat, toch? Ja. Ja, dus pre-wonen, dat heb ik gezegd... is ook gewoon een socialere woningbouwvereniging dan, uh, dan de KEI. De en dat houdt gewoon in... je hebt, uh, je hebt een maximum huur landelijk uh, ingesteld. Hè. De, een woningcoöperatie mag niet meer dan zoveel uh, huur vragen. Nou, en de KEI de deed dat tot 100%. En Prewonen die zit veel lager. Dus die kiest ervoor om 75% uh, van de maximum huur te Wat een rare oh, ontwikkeling. Nou, ja. je, dat de KEI dat dan deed...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 Slowly, Cause I'm doing good here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 Goed, de muziek is afgelopen en uh, van de ene politieke uh, lijsttrekker die blij is... gaan we naar een andere blije lijsttrekker. Zandvoort Echt Eén heeft één zetel en uh, Mirko Gerrits tegenover mij. Mirko, alsnog gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Um, je hebt het zelf al aangehaald. Uh, vier maanden geleden uh, roep je, roepen jullie, uh, wij gaan uh, Zandvoort veranderen. En prompt heb je een zetel. Hoe, hoe voelt dat? Ja, ik ben er best wel trots op. Ik bedoel, we hebben een lijst met nou ja, toch politiek onbekende Zandvoorters bij elkaar samengesteld. En ineens, uh, ja, in, in vier maanden tijd hebben blijkbaar voldoende Zandvoorters ons het vertrouwen gegund om uh, ja, die politiek in te gaan. Dus uh, ik kan alleen maar positief zijn. Um, Zandvoort, echt één hoort erbij, hè? met één zetel. Ja. Uh, heb je al verwachtingen uitgesproken? Wat? wat? Wat je, wat je gaat doen met andere partijen eventueel? Uh, nou, nog niet. Ik heb morgen eerst gesproken met Jerry. Dat was net uh, ook al uh, besproken. Dat gaat hij overigens met alle partijen doen. Uh, maar wat wij het belangrijkste vinden nu, vooral in deze fase... dat we zeggen, wij hebben bepaalde uh, dingen in ons partijprogramma gezet... over transparantie, over uh, open coalitievorming. En ik heb tracht in ieder geval om dat zelf ook echt te doen. Mm -hmm. Dus ik heb ook gewoon gezegd van... Uh, hier sta ik voor. Als ik met iemand ga praten, wil ik het openlijk kunnen delen. En dat, dat geldt voor iedereen, alle gesprekken die ik ga voeren. Weet je, het minste wat je kan doen, is je eigen principes naleven. Zeg maar. Dus dat, dat is vooral nu de fase waar we nog in zitten. En ja, verder uh, binnenkort een vergadering met het team, gaan we besluiten van waar willen we naartoe. Wat lijkt ons handig. Hoe kunnen we ook als één pitter, hè, want dat, dat ben ik dan natuurlijk, hoe kunnen we zorgen dat we ons uh, ja, optimaal kunnen profileren, uh, ons optimaal kunnen inzetten voor Zandvoort hm. Dus, uh, de, de, de vraag zou natuurlijk komen van... Uh, wil je bij ons in de coalitie? En ik neem aan, en dat verwacht ik ook wel... dat je alle, alle programma's een beetje gelezen hebt. Ja, ja. Zijn er dan partijen waarvan je zegt... van nou ik wil wel in een coalitie, maar dan liever niet met die? Nee, absoluut niet. Ik, ik, uh, kijk, wij zitten... we hebben in ons partijprogramma een plan uh, opgesteld... voor themacoalities. Uh, en dat is juist het hele idee dat ze zeggen... nee, we moeten eens stoppen met het hele coalitie-oppositie-vormen. We moeten gewoon kijken op thema. Waar kan je elkaar vinden? Want op bijna alle partijen hebben wij wel een raakvlak mee. Dus uh, het lijkt ons juist zo mooi om, om dat voor elkaar te krijgen. Ik weet niet hoe Jerry daarin staat. Ik weet niet hoe andere partijen daarin staan. Maar gaat ga het in ieder geval opperen en, en proberen. Dus... Ja, nou, dat, daar hebben we het wel eens eerder over gehad... over die thema coalities Dat kan met elke partij zijn. Als ja. we maar met z'n allen vinden dat dit onderwerp aangepakt moet worden. Absoluut. En, en, en rechtsgeldig is een, een coalitie of een oppositie ook helemaal niks. En dat, dat weten heel veel mensen niet. Maar het is eigenlijk Nou, niks, uit. nou het, het is eigenlijk niks anders dan een, een meerderheid. En daar is dan een naam aan gegeven. En een coalitieakkoord is eigenlijk een manier om te zorgen dat die meerderheid effectiever en sneller kan handelen. Uh, maar in principe is, is het niks. Dus het hoeft ook niet. Er, is, er staat nergens opgeschreven van je moet een coalitie hebben die vier jaar lang zit of iets dergelijks. Dus het kan ook echt anders. En daarom gaan we het op zijn minst uh, pogen. Ja, weet je. Ik, ik, ik ga er niet vanuit, maar ik ga, het, ik ga het proberen. Nou, uh, <coughs> ik neem aan... En dit wordt onderwerp van gesprek met Jerry. Absoluut. Ja, tuurlijk. En uh, stel het gebeurt niet. Dat, dat is waar ik dus vanuit ga. Uh, dan hoop ik op zijn minst dat het een uh, brede coalitie wordt... waar wel meer in zit dan alleen maar 9, uh, 9, 9 8 in plaats van... Uh, ja. ja, dan... dan... Um, als iedereen hetzelfde wil, ja. dan krijg je waarschijnlijk weer, uh, een, een, ik denk niet dat het gaat gebeuren, een breed gedragen raadsprogramma mm -hmm. wat vervolgens over de twee jaar weer uh, wegzakt. Zou je dan inderdaad gewoon liever, dan, dan doen we dat maar niet, maar we gaan samenwerken op bepaalde thema's doen? Ja, wij, wij persoonlijk zo en zo. Dat absoluut. En hoe, hoe, hoe krijg je dat tussen de oren van andere uh, gevestigde partijen die altijd zo gewerkt hebben? Nou, ik, ik merk dat die er wel voor openstaan. We hebben natuurlijk ook wel gewoon al gepraat op, op evenementen met anderen. En dan uh, krijg ik op een gegeven moment een leuk idee voor een punt wat we delen. En zeg je, mm -hmm. nou wat nou als we daar een, een filmpje van gaan maken... om ook echt te laten zien wat het, uh, waarom het moet gebeuren zeg maar, aan, aan de zandvoorters. Mm -hmm. En dan merk je toch wel dat ze heel enthousiast worden. Want dan verbind je er los van een samenwerking... maak je er ook een soort uh, profileringstunt van. En ja, als jij dat voor een deel kan faciliteren... dan staan partijen te springen om met je samen te werken. Dus dat is bijvoorbeeld een manier waarop ik dat wil gaan doen... de aankomende vier jaar. Je, je zit erin. Uh, dat impliceert dat je ook mee moet doen. Ga je dan ook... of partijleden naar openbare uh, uh, dingen... zoals bewonersbijeenkomsten... om eens te snuffelen wat een bewoner vindt? Absoluut. absoluut. Ja, we, we hebben de eerste gesprekken nu ook alweer gevoerd. Want ook nu. Ja, we, we hebben voor de, de campagne hebben heel veel gesprekken gevoerd... Maar juist nu we erin zitten is het nog belangrijker om, om met zoveel mogelijk inwoners te praten, met zoveel mogelijk ondernemers te praten ook. Dus uh, ja, die trein is ook weer opgestart. Uh, daar zijn we ook weer bij bezig. Ja, er zijn natuurlijk een heleboel van dat uh, soort participatiebijeenkomsten in Zandvoort uh, geweest en die gaan natuurlijk ook nog komen. Um, met hoeveel, uh, ik weet hoeveel mensen er in jouw partij zitten, mm -hmm. maar hoeveel zijn echt de basis die dat gaan doen? Nou, we zitten in ieder geval, we hebben tijdens de campagne... constant echt met negen mensen op de lijst bij elkaar gezeten. Mm -hmm. Dus echt wel het grootste deel was, was, is super betrokken. En ja, ik verwacht als we naar dat soort uh, bijeenkomsten gaan... ja ik, we weten het nog niet, we hebben de vergadering nog niet gehad. Dus ik weet niet hoe de kandidaten er nu in staan. Dat, we dat mm -hmm. moeten we eigenlijk nog meekrijgen. Maar ik verwacht wel dat er zo'n zo stuk of vijf uh, daar actief mee bezig zullen blijven. Ja, want... Uh, lokale politiek is natuurlijk heel, heel scherp opletten... wat er in de samenleving zit. Maar vergt ook heel veel inleestijd. Ja. En, uh, zeker voor een nieuwe partij. En Jerry zegt dat ook al. Uh, die is een paar jaar uit en jij komt nieuw. Er, er lopen al genoeg dossiers waarvan je zegt... Van, Joh, daar, daar wil ik even inkijken. Ja, absoluut. Maar, absoluut. maar dat heb ik ook al, al voor de campagne... Nee. En, en voordat ik überhaupt echt de knoop doorhakte voor mezelf. en dacht van, hey, Ik wil met deze partij iets gaan doen, of ik wil dit gaan opzetten... heb ik ook echt al heel veel van die dingen doorgelezen. Dus uh, wat, dat scheelt wel. Wat is jou opgevallen bij het lezen? Nou, wat? dat een heel groot deel nog open ligt. Heel veel nota's die zijn geschreven... zijn nog niet uh, volledig uitgevoerd. Hè. Soms maar deels. Heel veel plannen die, die opgeschreven zijn... zijn ook niet uitgevoerd. Er blijft uh, heel veel liggen. Blijft heel veel liggen. Uh, soms kom je vier keer een onderzoek tegen... wat over exact hetzelfde onderwerp gaat. Weet je, dat, dat zijn wel dingen die dan opvallen... Dus ja, dan, dan heb je, ja, als je vier keer hetzelfde onderzoek leest... maar dan iets anders, dan is het op een gegeven moment ook wel wat minder leuk. Eh. Nou, maar als, je, als, je, als je dat dan uh, constateert... Ja. dan neem je dat mee naar uh, je achterban uh, en, en naar de, de, de mede partijgenoten. Mm -hmm. uh, wat komt daar dan uit? Dat je, dat je iets wil versnellen... of dat je zegt, van, Joh, dat ligt dan nou al zo lang, dat moet nu eens een keer uitgevoerd gaan worden? Nou ja, als het is zoals gesteld, hoort dat gewoon uitgevoerd te worden, punt. Dat is hoe het gaat in de gemeenteraad, dus daar gaan we ons ook zeker maar, voor wat, inzetten. Waarom gebeurt dat dan niet? Dat weet ik nog niet. Dat ga ik de aankomende vier jaar, denk ik, meemaken wellicht. Of niet. Of het gaat heel erg goed. Dat hoop ik eigenlijk. Ja, ja we, we moeten dat gaan zien. En is dit heel specifiek voor Zandvoort een probleem? Of is het in andere gemeentes ook zo? Weet je dat? Nou ja, in het netwerk van de, lo van de lokale partijen waar we natuurlijk in zitten, <coughs> uh, horen we wel de, het een en ander... En dit is niet een compleet uniek probleem voor, uh, voor Zandvoort. Vooral in, in kleinere gemeentes komt het vaak voor. Ja. Ja. Hoe zit dat met dat netwerk? Want dat hebben we uh, een keer uitgeplozen dat er zoveel uh, lokale partijen zijn in de buurt. Um, hoe, hoe hebben die andere partijen het gedaan? Ja, best wel goed. Uh, ik heb heel goed contact met uh, Ali Bal van Samen Lokaal Beverwijk. En die is daar nu bijvoorbeeld de grootste geworden. Dus... Uh, ja, dat is, uh, gefeliciteerd mocht hij dit luisteren. Ik ja, was er ja, ja. blij mee. Ja, nee, ja dat, is, uh, dat is toch. Dat, dat valt natuurlijk wel op dan, hè? dat je uh, in, in zo'n club van landelijke uh, lokale partijen zit. Mm -hmm. Dat die toch ook omhoog schieten nu. Ja, absoluut. Ja, dat was natuurlijk ook de verwachting. Hè? Want uh, er werd al, al geschat dat het. Uh, vorige keer was het 40% of zo. En, en dat het 45 zou worden of zo. Dus dat het alweer omhoog zou gaan. Uh, nou, dat is natuurlijk niet waarom je het doet. Je denkt niet, oh, de lokale partijen gaan goed... dus, dus daarom gaan we een lokale nee, partijen ja. oprichten. Um, maar het is wel een effect wat, wat, ja, wat, wat doorzet... En, en misschien volgende verkiezingen weer gaat doorzetten. Ik, ik denk dat mensen toch um, behoefte hebben aan een bepaalde connectie... die ze met een lokale partij meer voelen... dan met een uh, landelijke partij die lokaal zit. Terwijl dat natuurlijk ook gewoon inwoners zijn die zich lokaal inzetten. Ja, en die kunnen zich misschien beter hun, uh, hun directe uh, problemen in het dagelijkse leven voorstellen. Ja, ja en het, het heeft natuurlijk ook wel wat, wat uh, voordelen als je lokaal bent. Ook ook een paar nadelen. Hè? Maar een voordeel is bijvoorbeeld dat er geen uh, politici in terechtkomen die misschien landelijk ergens uh, bezig zijn. Of in ieder geval, die kans is kleiner. Dat ze niet een baantje najagen in Den Haag of in de provinciale staten, zeg maar. Nee, precies. Um, en dat ze zich dus ook echt ten volste in willen zetten en inzetten voor het dorp. Dat dat ook echt hun hoofddoel is. Dus dat er wat meer bevlogenheid is. Maar dat geldt natuurlijk ook niet voor iedereen. Want als ik de lokale politici hier zie van dus een landelijke partij... dan denk ik, nou, dat geldt voor hen voor mijn gevoel niet. Dus dat verschilt ook wel heel erg per dorp. Maar tegelijkertijd, dat, dat stukje kennis... en daarom zijn we heel erg blij dat we dus in zo'n netwerk zitten... wat je normaal van een landelijke partij krijgt. Dus de trainingen, dat soort zaken. Dat hebben lokale partijen natuurlijk minder. Die, die kunnen geen informatie uitwisselen. Of, uh, dus ja, daar hebben daar wij wel geluk in. Ik las uh, van de week ook in de krant. Dat de lokale partijen ook financieel ondersteund moeten gaan worden. Want de, de landelijke, die hebben natuurlijk allemaal een clubkas. En uh, ja. worden ook door de staat zelfs uh, gefinancierd. En de nieuwe partijen of de lokale partijen niet. Um, verwacht je daar wat van? Um... Ja, ik, ik twijfel. Als ik eerlijk ben, ik, ik denk het niet. En, en wat je ook ziet landelijk, er is wel een bijdrage. Hmm. Maar de, bijdrage is, de belangrijkste bijdrage die een landelijke partij biedt, is voornamelijk de branding, de marketing. Ze komen vaak met een uitgebreide ja, guide aan, zeg maar, van hè, hoe moet je eruit zien? Hoe uh, moet je jezelf profileren? Nou, Daar is natuurlijk al over nagedacht door mensen die er verstand van hebben. Dus dat helpt heel erg. Uh, de, daar besparen uh, landelijke partijen die dus lo lokaal actief zijn heel erg op ook. Um, maar ja, de, de financiële bijdrage valt vaak ook wel mee. Hè. Dus dat is nog veel geld, dus mm. dat begrijp me niet verkeerd. Maar dat ligt vaak rond de 1500, 2000 euro. Nou ja, als je een paar moet drukken, ben je zo 1000 euro kwijt. Uh, ja, ja, ja, dat is waar. Maar tegelijkertijd, uh, als je dit echt wil... en je gaat echt voor de lokale politiek, ook als je een lokale partij bent... Uh, dan ga je er ook gewoon voor sparen. Weet je, dat heb ik ook gedaan de afgelopen zomer. Hmm. Ik heb gewoon uh, twee maanden lang alleen maar nachtdiensten gedraaid. Ik zag uit als een halve uh, vampier, zeg maar. Er dat... wordt daar een erg weg jaar Ja, dat ja, heeft hij uh, meegekregen, inderdaad. Ik heb echt gewoon fulltime nachtdiensten gedaan, zo ongeveer. En uh, dat heb ik ook allemaal gebruikt voor C, voor, voor Zandvoort Echt 1, omdat ik hmm. gewoon wilde dat dit een succes ging worden. En wist van ja, daar heb je ook een budget voor nodig. Dus, nou, het is. Absoluut, uh, het is redelijk gelukt. Ja, ja ik ben tevreden. En uh, nou, een tevreden mens. Dan, uh, dan sluiten we dit interview met een tevreden mens af. Ja, en ook heel erg dankbaar voor iedereen stem. Want dat is natuurlijk ook... Ja. Uh, en vooral omdat het, natuurlijk de ons is, is best wel klein geweest. En ja, dan voel je nog meer dankbaarheid toch wel. Want je weet, elke stem telt. Maar ik kan het niet uitleggen. Als je zo'n uitslag hebt na zo'n avond... dan voel je dat wel extra. Dus Mooi. dat vind ik heel... Uh, nou, Mirko, dank voor het interview. Leuk dat je uh, ook even langskomt. En uh, ook hetzelfde geldt voor jou. Ik denk dat wij binnenkort nog een keer uh, spreken... in de vorm van coalitievorming oh. of whatever. Ik verwacht het ook. Alles dank welkom. Dankjewel. Dankjewel. wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Long has failed, that sunny sky echoes fade Memories die, autumn frost have slain July Don't wanna see you late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 Weet je zo? en dan mogen wij van Isabel weer verder praten... en we gaan praten met Roy Dongen. Roy, goedemorgen. Goedemorgen vanuit een zonovergote assen. Goedemorgen. Zit, zit je in de zon? Uh, ik zit nou bijna. Ik bedoel, de zon schijnt met hotelkamer binnen... dus ik uh, ga zo een <laughs> kopje koffie drinken. Nou ja, dan komt het vanzelf even goed. Roy, um, van de week is er uh, een, een, een, een preidbijeenkomst geweest. en. Ja. Uh, het was een dubbele bijeenkomst, hè? er is een vergadering geweest en er is een borrel geweest. Uh, vertel. Dat was inderdaad een, een vergadering en een borrel. Het was de Pride Business Club, waar wij als Pride uh, On The Beach, uh, the beach uh, lid van zijn. Uh, het is de eerste keer dat het ons gelukt is om uh, dit event te mogen hosten in uh, Zandvoort. En dat was heel erg bijzonder, omdat in de Pride business clubs zitten heel veel grote bedrijven... die uh, door hun bijdrage het mogelijk maken dat ook de kleinere organisaties uh, met boot meevaren in de, in de parade. Uh, en zo, dat zijn bedrijven zoals uh, Heineken, PostNL, uh, ASML, uh, Ziggo. zijn dat grote bedrijven. Eigenlijk zijn dus dat de grote sponsors voor de... Uh... Ja, niet sociaal, want ik heb ook uh, ambulanceboten gezien en brandweerboten. Dus die sponsoren eigenlijk die andere boten. Ja, inderdaad. Dus de grote organisaties die zorgen dat de andere boten... Die dragen grotendeels de kosten. En daarnaast hebben ze ook nog een fonds... waarmee andere boten aanspraak kunnen maken op uh, uh, kosten om, om mee te kunnen varen. Maar ze dragen ook heel veel bij aan de kosten die nodig zijn... voor de beveiliging, de vergunningen en al dat soort dingen. Ja, het is natuurlijk een, een, een bijzonder groot evenement met nou ja, honderden uh, mensen en inderdaad vergunningen die, uh, die gedaan moeten worden, uh, beveiliging. Ik heb zelfs uh, de reddingsbrigade mee zien varen voor de veiligheid. Dus er gebeurt een heleboel. Uh, maar nog erg, heel bijzonder, de burgemeester was ook aanwezig. Ja. En die, die had ook een bijzondere taak. Ja, de burgemeester... Uh, aanwezig omdat wij uh, sowieso dat als uh, Pride to the Beach organisatie de stichting LHBTI en Zee en de, uh, de burgemeester uh, de mensen graag nodig verwelkomen, maar ook om het uh, the, uh, ten, uh, thema uh, bekend te maken het is het, het is het landelijke thema het landelijke thema ja. en dat is uh, My Gender My Pride Ja. kan je daar wat mee Roy? ...kan je heel veel mee. Um, kijk, mensen hebben altijd, uh, willen vaak een thema hebben wat heel makkelijk is. Uh, want dan doen we allemaal hetzelfde aan... ...en dan hebben we het thema uitgedragen. Nou, wat Pride probeert te doen is... Uh, ...omdat het zo'n groot feest is... ...ook heel erg dadelijk uh, stil te staan bij... ...dingen die nog een belangrijke rol spelen... ...of waar nog aandacht aan gegeven moet worden. Dat vereist inderdaad dan een beetje meer creativiteit... ...als je uh, een boot wil aankleden... ...of een, uh, een thema wil uh, aandoen op je pak... Maar met een beetje creativiteit kom je daar wel. Maar het geeft wel heel veel aandacht aan het feit dat my gender, my pride, dat het nog steeds niet vanzelfsprekend is dat mensen accepteren uh, wie jij bent uh, qua geslacht of wie jij bent qua het geslacht dat je voelt. En, en hoe, gaat dat, hoe ga je dat dan uiten bij zo'n thema? Ja, dan ga ik, zou, ik, zou ik een tips gaan geven aan alle mensen die een boot willen aankleden of <lacht> mee, straks, straks mee willen doen in onze parade. <lacht> nou ja, we, we kunnen altijd wel een, een aantal mensen bij de parade gebruiken... die het thema uit gaan dragen. Dus ja, dat, dat... maar dat gaat juist een beetje de creativiteit van de mensen zelf stimuleren ja? natuurlijk. Ja, daarom uh, je moet je het niet al, te veel, niet al te makkelijk maken. Nou, uh, je hebt al een medestander, hoor ik net, uh, Roy. <lacht> ja. Wat weet jij van de hier uh, nou, ik, ik, weet er, ik kan niet zeggen dat ik er heel veel van weet... maar uh, ik weet dat ik bij de, de oprichting... Uh, dat, het, dat uh, voor het eerst die boten door de grachten gingen... toen woonde ik in Amsterdam op een woonboot in de Oude Schans. En uh, dat was wel een, uh, een heb... dag om voor thuis te blijven. Ja, dat, ja, dat, dat, er, dat is... er voorbij gevaren werd. Het is nu dus, heel groot geworden. En, heel groot uh, nog, ja. En, en, en daarom is het natuurlijk ook een beetje naar Zandvoer gekomen... een uh, jaar of vijf, zes terug... Roy, um, maandag is de kick-off van ja. Pride at the Beach. Zijn er nog bijzonderheden voor? Ja, natuurlijk, uh, maandag is de kip van voor Pride at Beach. Dus iedereen die zegt, nou, ik heb iets waarmee ik wil uh, bijdragen aan het festival. Dus dat hoeft niet alleen een bedrijf te zijn dat iets meedoet. Maar ook gewoon iemand die zegt, nou, ik, uh, ik ga een straatkleurfestival met de kinderen doen. Of uh, uh, uh, ik doe een pop-up uh, uh, performance of iets dergelijks. Het maakt niet uit, die is welkom om te horen wat ongeveer de, de globale indeling is van de drie dagen. En aan te haken bij het, uh, het programma en het thema natuurlijk. En, uh, en dat doen we in het uh, hdmz uh, museum van 7 tot 9, op maandag. Uh, ja, het thema is bekend, uh, de, de dagen zijn bekend. Hè? 31 juli, 1 en 2 augustus, daar moet het allemaal op gebeuren. De ja. uh, vaste hoogtepunten zijn, neem ik aan, een parade en een eindfeest. Dat ligt nu heel dicht bij elkaar deze keer. Maar uh, we hebben uh, verschillende uh, activiteiten. Op zondag hebben we heel veel aandacht. Uh, dat hebben we met, met corona wel gemerkt. Dat uh, de dingen die met corona wel door konden gaan, waren juist vaak inhoudelijke dingen. Waar je over kon lezen, informatie, discussies, de kunst. Uh, dus we kunnen de zondag echt helemaal in de teken zetten van uh, een stuk inhoud, uh, een stuk bewustzijn, een stukje educatie, kunst en cultuur. Uh, we hebben op zondag ook voor de eerste keer. Sorry, een Pride vrouwenfeest in, uh, in Zandvoort. Daar hebben we ook ontzettend trots op. Uh, daarvoor moet je dan wel kaarten kopen, dus dat is uh, ook iets, uh, iets nieuws. Um, en dan hebben we maandag natuurlijk weer de parade vanaf het uh, station langs de boulevard door de, kerk, door de Kerkstraat richting het uh, Raadhuisplein. En we hebben uh, uh, maandag om een groot podium op het Raadhuisplein. We hebben een uitgebreide informatiemarkt op het uh, badhuis, uh, gasthuisplein. Uh, waar ook allerlei andere dingen plaatsvinden. Dus het wordt een, uh, een hele leuke pride. Het wordt weer een, uh, een, een drukke drie dagen. Een drukke drie dagen. Dinsdag weer wat sport. Oh, ja. Een spel. En een uh, eindfeest. En dan gaan we weer allemaal terug naar Amsterdam. En uh, nog even terug naar het vrouwenfeest. Uh, daar moeten kaarten voor gekocht worden. Ik neem aan dat uh, uh, op de website, website pride.thebies.nl uh, het programma en ook de link... of, of hoe je kaarten kan kopen uh, bekendgesteld gaat worden. Ja, de kaarten kun je online kopen bij Eventbrite. Maar dat komt allemaal op de website als het programma bekend is. Dan moeten er moeten oh, okay. nog een paar artiesten ingeboekt worden. En dan uh, uh, komt daar ook een speciale aankondiging voor. Um, nou, we zijn er dan wel een beetje doorheen door, uh, door de praat. Want er moet nog een heleboel gebeuren. En uh, uh, dat gaat zeker nog uh, in het openbaar verteld worden. Dan wel hier, dan wel uh, ergens anders. Um, ik wens je nog heel veel plezier in Assen. Nou, dankjewel. Maar maak je geen zorgen. Ik uh, neem zo meteen de trein terug naar uh, mijn Antwoord. <laughs> en dan, en dan uh, nog gewoon vanmiddag in de zon met een wijntje erbij. Ja, nou, ik heb vanavond een afspraak met Spee, de directeur van de Pride Amsterdam. Dus uh, we gaan gewoon door, over het weekend of niet. Oké, okay, nou Roy, veel succes en uh, we spreken elkaar maandag. Oké, okay, dank je Dank je. Dag, fijne uitzending. Dag. have to stay till morning you can leave without a warning if you want to don't be scared to hurt my feelings creep out while i'm still sleeping if you want to don't stay too long conversation. Say that I need my space, now. 'cause I want you. I will make some poor excuses every time that I get close to you. Don't stay. We zijn er weer doorheen. Iris, dit was Goedemorgen Zandvoort. Dank voor de medepresentatie, nou, dankjewel. Iris. Dank je wel, dank je dat ik er kon zijn. Ja, Isabel, dank voor de techniek. Uh, de jingles en de muziek zijn gedaan door uh, Cordrayer en Jelmer Koper. De redactie is gedaan door G. Rutte en een stukje door mij. En mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens jullie allemaal een prettig weekend... en tot volgende week.